Fijn dat u er bent, het is een vreugde om op Sabbat samen te zijn en met elkaar te verdiepen in het woord van onze Heer. Ik ben uh, verder gegaan op de prediking van de laatste Nieuwe Maand die bij elkaar waren, dus waarschijnlijk zult u uh, herkenbare punten tegenkomen. Maar het was zo'n schitterend stuk om over door te gaan. En ik heb maar eens uh, thema meegegeven, indien gij u tot weer bekeert. Toch ben ik blij dat er een dag is gekomen tot we hebben gezegd, ik ga me omkeren. Ik ga doen zoals God het gezegd heeft. Want dat is uiteindelijk een keuze die je maakt in je leven. Er moet iets gebeuren dat je tegen jezelf zegt. Nou zet ik er een streep onder. Nou ga ik doen wat de Heer zegt. Nochtans, je kunt alleen maar de Heer dienen als je zijn woord kent. Dus iemand moet het woord prediken. Moet het je woord laten horen. Je moet tot verontmoediging komen. En zeggen, nu ga ik de weg van de Heer wandelen. Het is een vreugde om in gerechtigheid te wandelen. Het thema was, indien gij u tot Ja we bekeert. De vorige keer was het Gods verbond met Israël in Moab. Kunt u het nog herinneren? De afspraken die hij gemaakt heeft met Israël in Moab. Israël had natuurlijk een hele weg achter de rug. 40 jaar woestijn doorgetrokken en uiteindelijk komen ze voor de Jordaan om die over te steken om Israël in te nemen. En in die periode herhaalt Gods zijn verbond. Dat is ook wat we momenteel lezen in Deuteronomium. Het verbond is natuurlijk gemaakt op Sinai, Maar na 40 jaar door de woestijn te gaan... voor het beloofde land in te gaan... wordt het hele volk, alle mannen nog besneden... en wordt nog een keertje het verbond herhaald... voordat ze Israël binnentrekken. Dat staat in Deuteronomium 29. Daar zijn we de vorige keer mee begonnen. Wat staat er in Deuteronomium 29, vers 28? Luister goed, want het is heftig. Yahweh heeft hen, het volk van Israël in toren en grimmigheid en grote verbolgenheid uit hun land gerukt. Kunt u nog herinneren van vorige keer? Dat is niet mooi als dit er zo staat. Dat kan alleen maar als het volk al jarenlang in goddeloosheid leeft. Ze hebben dus jarenlang in Israël geleefd, in goddeloosheid geleefd... en uiteindelijk rukt God het volk uit om ze naar Babel te sturen. In grote verbolgenheid uit hun land gerukt. Hij heeft hen weggeslingerd naar een ander land. Zoals dit thans het geval is. Ze waren in Babel. Vers 29 zegt dan Mozes erbij. De verborgen dingen zijn voor ja bij onze God. Maar de geopenbaarde die zijn voor ons. En onze kinderen voor altijd. Opdat wij al de woorden deze wet volbrengen. Daar zijn we de vorige keer ook mee begonnen. De verborgen dingen... zijn voor Yahweh onze God. Dat zijn de dingen die hij niet gezegd heeft. Maar de woorden die hij... wel gesproken heeft... die zijn openbaar. Amen. De dingen die hij gesproken heeft door Mozes... Mozes heeft papier gezet. Het is ons overgeleverd. Wij kunnen dus weten wat God gezegd heeft. Hij, de schepper van de hemel en aarde... die door het spreken van zijn woorden... alles tot stand gebracht heeft. Er was niets... Alleen toen Abba Yahweh het sprak, was het er. Hij zei, licht. flats was het licht. Maar toen moest de zon nog geschapen worden. En de maan en de sterren. Dus alles wat tot stand geroepen is, is tot stand geroepen door het spreken van God. Nochtans zijn er veel verborgen dingen. Maar de verborgen dingen, die zijn voor Yahweh onze God. Maar de geopenbaarde, die we ook nog op papier gekregen hebben, die zijn voor ons. En niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen. Daarom lezen we elke dag wat we zullen doen. We zullen het onze kinderen imprinten bij dag en bij nacht, bij zitten en bij opstaan. Het is een vreugde om de woorden van Abba Yahweh uit te spreken en ze te doen. Want je kan het wel zeggen, maar niet doen en dan is het niks. Je kan alleen maar zeggen wat vader zegt en doen wat hij zegt. Nou zegt hij, voor ons en onze kinderen voor altijd, op dat de reden, wij al de woorden deze wet volbrengen. Hoe klinkt dat in uw oren, de wet volbrengen? Zeg je dan, gut, gut, dat is wettisch. Heel veel mensen zeggen dat niet, als je zegt ja maar wij denken sabbat, de zeven dagen van de week. Oh ja, dat, is dat niet wettisch? Nee, natuurlijk is dat niet wettisch. Dat is gewoon naar de wet. Als we voor het rode licht stoppen, dan zeg je het er ook niet: gut, gut, gut. Stop voor het rode licht, die is wettig. Is... Echt waar, dat zou dom zijn. Maar zo ligt het ook in het Koninkrijk van God. Binnen de regels van het Koninkrijk van God is liefde, blijdschap, barmhartigheid, Gods genade. Er is vreugde als we allemaal binnen de kaders blijven van Gods heerlijke Torah. Opdat wij al de woorden deze wet, deze Torah, de onderwijzing, zullen doen. Het is wel leuk om het woordje wet als onderwijzing neer te zetten. Maar denk erom tot de onderwijzing van Abba Yahweh wet is. Want wat hij zegt is gewoon zo. Opdat we de woorden van deze wet, dat zijn de woorden van God, de onderwijzing volbrengen. Indien gij u tot Yahweh bekeert. Indien is een voorwaarde. Daar gaat de hele preek over. We zijn voldurend onderworpen aan een voorwaarde. Dat klinkt misschien niet leuk, maar al Gods beloften zijn aan voorwaarden onderworpen. Nochtans, het verkrijgen van wat die beloofdheid is pure genade. Als we gaan ervaren dat wij helemaal niet zo volkomen en rechtvaardig zijn, dat we naar zijn wetten zouden kunnen leven in volkomenheid. Want we struikelen vele malen. En dan danken we God voor het genade die hij schonk door het volkomen offer van zijn zoon. Hij is de enige rechtvaardige die volkomen in de wegen van zijn vader heeft gewandeld. En op grond van zijn volkomenheid en zelfs zijn dood en zijn opstanding hebben we een pleitmiddel om op te pleiten. Vader, we hebben gezondigd. Dank u wel dat u onze zonde vergeeft op grond van de dood en opstanding van onze Heer. Want het is door zijn dood en opstanding dat we bij de Heer kunnen terugkomen. Nou zegt hij in Deuteronomium 30. Wanneer dan al deze dingen over u komen, zegt hij tegen Israël. Wat waren dat voor dingen? De zegen en de vloek, Deuteronomium 28. Want God heeft heel duidelijk neergezet dat als ze in gehoorzaamheid wandelen, volgen de zegeningen. Die zijn verbonden aan de gehoorzaamheid. Maar hij zegt als je tot ongehoorzaamheid komt... Dan kom je onder de vloek. Dat is niet omdat vader kijkt uit de hemel en die denkt... hey, kijk Piet, je loopt te pikken. Ik stuur gelijk de vloek naar beneden toe. Echt niet waar. Echt niet waar. Want als God de bliksem uit de hemel zou sturen bij elke zonde die we doen... ...hadden we zulke billen en rood verbrand. Maar God hebt het wel gezegd. Het is een vreugde om te wandelen in datgene wat God ons geeft, want hij is de schepper... dus de beschrijving hoe wij ons lichaam moeten gebruiken... en onze samenleving, ja, is netjes opgeschreven. Als we dat in liefde tot elkaar doen... hebben we de meest heerlijke gemeenschap die er is. Daarom hebben we hier ook nooit ruzie. Want we komen hier niet om ruzie te maken. We komen hier om één te zijn, om de woorden van de Heer te horen... en ernaar te leven. Nou zegt hij, al deze dingen, als die over u komen... de zegen en de vloek... Die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt, te midden van al de volkeren, naar wie een gebied, jawel, uw God u verdreven heeft. Over welk volk gaat dit? Israël. Maar we hebben deel gekregen aan Israël. We zijn door geloof in Yeshua, door zijn dood en opstanding, deel geworden aan de belofte en verbonden die God met Israël heeft gesloten. Abraham is onze vader geworden. Want we handelen in hetzelfde geloof als Abraham. Waarin handelen we nou in hetzelfde geloof als Abraham? Hij heeft op grond van de belofte uitgezien naar Messiach, die uit zijn zaad geboren zou gaan worden. Dat was geloof. En door dat ene zaad, het is Jezua, zou dus alle rechtvaardigheid tot stand gebracht worden. Schitterend. Hij zegt, neem nou te harte, zegt hij. Neem het te midden van al de volkeren naar wie je gebied, ja, waar uw God u verdreven heeft... Let op de zegen en let op de vloek. Vers 2. Wanneer gij dan tot ja uw God bekeert? Hij zegt dat dan niet voor niks. Hij heeft die schitterende geboden meegegeven om in liefde te wandelen... maar hij weet ook dat ze van de weg af zullen gaan. Het is net als met je eigen kinderen. Je hebt ze goed verteld wat goed is en wat kwaad is... en dan zeg je, Pietje, geen kwaad doen hè? Nee papa, natuurlijk niet. Zulke logisch. Maar ja, er komt een dag dat hij thuis komt dat hij dat kattenkwaad heeft uitgehaald. Het gebeurt gewoon. Met ons leven precies hetzelfde, alleen het is geen kattenkwaad meer. Het is gewoon rebellie tegen datgene wat God heeft geopenbaard om met elkaar in liefde te leven. Wanneer ga je dan tot Yahweh uw God bekeert, dus dan zit je in de wereld als volk van Israël, je bent uit het hele land weggedreven, over de hele aarde verspreid, vanwege je goddeloze levensstijl, en we hoeven daar niet voor naar Israël te wijzen, maar wijs maar naar jezelf, we hebben ook die dingen gedaan, er is voor mens niks vreemd. Wanneer gij u dan tot Yahweh uw God bekeert... als we in de wereld zijn, ook vandaag... u en ik zijn ook niet voor niets in de samenkomst... een heilige samenkomst van Abbe Yahweh... omdat we ons bekeerd hebben van onze wegen... daarom zijn we hier. Wanneer gij u dan tot Yahweh uw God bekeert... en naar zijn stem luistert... overeenkomstig alles wat ik u heden gebied... gij en uw kinderen met geheel uw hart... En met geheel uw ziel. Je moet je hele wezen inzetten om in de wegen van vader te wandelen. Vindt u dat moeilijk? Denkt u, is dat moeilijk? Laat je vingeren zien wie het moeilijk vindt. Zijn er gelukkig maar twee, er zijn er maar drie. Bent u denk ik bijbels bezig als u dit zo zegt? Ik ga er een antwoord op geven. Hè? Maar Heel wat vingers heb ik gezien. Hè? En ik heb u gevraagd wat moeilijk is. We zullen kijken wat Mozes ervan zegt dadelijk. Dan zal Yahweh, uw God, in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij, Abba Yahweh, zal u weer bijeenbrengen uit alle volkeren naar wie gebied Yahweh, uw God, u verstrooid heeft. Wonderlijk, hè? In zijn Torah zegt hij waar het fout kan gaan, maar ook hoe het weer goed kan komen. Ook de mensen uit Israël zijn mensen, mannen en vrouwen van vlees en bloed, zoals u... En ik. Dus nochtans, laten we ons maar verplaatsen in dat volk Israël. Want we hebben er toch deel aan gekregen. Ook aan hun verbonden. Hij zegt dan zal ja, bij uw God in uw lot waar je in terecht gekomen bent vanwege de zonde een keer brengen. Hij zal zich over u erbarmen. Ja, ja. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al die volkeren naar wie uw gebied ja bij uw God u verstrooid had. Dus de basis waar we uitgaan is nog steeds Deuteronomium. Het is een van de laatste hoofdstukken. Maar schitterend om te onthouden, want waar halen wij nou onze vreugde uit? Toch in het lezen van Torah? Want daar laat God de zegen horen en de vloek. En dan geef je de kans, als je fout bent gegaan, om terug te keren. Bekeert u. Dat is een vreugde. Hij verzoent op grond van bekering. Deuteronomium 30 vers 4. Nou zegt hij tegen dat volk, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels... Ja, bij uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. Nou, als er iets waarheid is geworden, dan is dat wel met het volk van Israël, want ze zijn over de hele aarde verstrooid geworden. En niet één keer, maar meerdere keren verstrooid. En elke keer bracht God ze terug. Ja, bij uw God zal u vandaar bijeenbrengen. Amen. Dus hoe fout het ook gegaan is, er is een moment dat je gelegenheid hebt om tot inkeer te komen. En op grond van inkeer brengt hij je terug. Schitterende God hebben we. Ja, wij uw God zal u brengen, broeder en zuster, naar het land dat uw vaderen bezeten hebben. Gij zult het bezitten. Zult, zal. Dat is heel sterk. Hij zegt, je zal het bezitten. Nochtans, in het geloof bezitten we het vandaag al. Hè? Want in geloof leven we al in het land. Want we leven ook naar de regels van het land, van het koninkrijk van God. Dus we hebben natuurlijk al onze keuze gemaakt. Maar er komt een dag, al is het na de opwekking uit de dood. Hij zal ons brengen naar het land van de belofte. Jawe, uw God zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebben. Gij zult het bezitten en hij zal u wel doen. Hij zal je talrijker maken dan uw vader. Dat is wat hij belooft in Deuteronomium 30. Dan leeft Mozes nog, hè? pas daarna neemt Jozef wat over. Yahweh uw God, daar komt hij, zal uw hart en het hart van je kinderen besnijden. Yahweh uw God zal je hart en dat van je kinderen besnijden. Heb je kinderen die je huis verlaten hebben? en God niet meer dienen dit is een belofte hij zal die kinderen nog hun hart besnijden alleen of die kinderen gehoor geven dat weten we vaak niet Nochtans kunnen we zelfs over ons leven heen zeggen vader, we laten onze kinderen in uw hand ik geef u toestemming om met hun te doen wat nodig is tot heil dan kun je dus over je graf heen nog benadrukken hoe ver je geloof gaat dus ook al zijn je kinderen nu nog ongehoorzaam, kijk maar verder Jawe uw God zal uw hart, broeder en zuster, en dat hart van je nakroos, van je kinderen besnijden. Zodat gij, Jawe uw God, lief hebt. Met je hele hart en met je hele ziel. En waarom? Opdat gij leeft. Dat is wat hij wil. Je mag dus op hem vertrouwen, zodat je vandaag kan leven. Je hoort van broeders en zusters die zich zorgen maken, omdat we in zo'n vervelende tijd leven. nochtans moeten we buiten onszelf kijken in wat de Heer beloofd heeft. Ook al is het moeilijk, je voelt angst in je ziel. Nochtans, we zullen de angst opzij zetten. We zullen wel voorzichtig zijn met de mensen om ons heen. Maar we zullen zien op de woorden van God. Dan zullen we op grond van het woord van God vrede hebben. Wat ons overkomen gaat. Met heel je hart en met heel je ziel opdat je leeft. Maar we zullen God lief hebben boven alles. Luister goed. Ja, uw God zal... Al deze vervloekingen op je vijanden leggen. En op je haters leggen. Die u vervolgd hebben. Hij zegt niet dat je zonder vervolging bent. Maar hij zegt dat zal ik allemaal op hun leggen. Hij zegt het. Er komt een dag dat God komt met zijn gerechtigheid. Deuteronomium 30 vers 8. Je zal weer naar de stem van Jabe luisteren. Israël was ongehoorzaam. Hij zegt, je zal weer naar de stem van ja, weer luisteren en al zijn geboden volbrengen die ik u heden opleg. Hoe vind je nou zo'n woordje volbrengen? Vind je dat een moeilijk woord? Of is het vreugde voor je geworden? Het feit dat we hier zitten, volbrengen we al het geboord om met elkaar sabbat te vieren en een heilige samenkomst te beleggen. Zo heeft vader het gezegd. Er zijn miljoenen gelovigen die zeggen in God te geloven en in Jezus Christus. Die zullen beslist niet op de heilige Sabbat een samenkomst beleggen, zoals Vader dat gezegd heeft. Hij zegt, je zal op de zevende dag van de week een heilige samenkomst samenroepen, om voor zijn aangezicht te komen. Alleen een heleboel mensen doen het niet. En het vervelende is omdat Yeshua zegt, te vergeefs eren ze mij, want ze leren leringen die geboden van mensen zijn. Met alle respect voor de mensen die zondag vieren, ze weten niet beter. En God overziet de tijden van onwetendheid, verkondigt welheden voor die mensen dat ze tot inkeer komen. Hij overziet de tijd van onwetendheid. Dat geeft wel weer dat mensen, ook al vieren ze andere dagen als God gevraagd heeft, in plaats van zijn heilige dagen, tot ze wel het moeten weten. Daarom moeten we getuigenis geven, links en rechts, over hoe de Heer spreekt. Hij zegt heel duidelijk, luister naar de stem van Yahweh en onderhoud al zijn geboden. Je moet ze volbrengen, je moet ze gewoon doen. Yahweh, uw gods, broeder en zuster, zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk van je handen, in de vrucht van je schoot, je kinderen, de vrucht van je vee, de vrucht van je bodem, want Yahweh zal weer behagen in u hebben, Israël. Hoewel ze natuurlijk in de verstrooiing zijn vanwege de straf die vader geeft, zegt de profeet Mozes, zegt dit al in Deuteronomium. Want Mozes wist dat het volk zich zou misdragen. Ja, we zal weer behagen in u hebben. Kunt u dat voorstellen? Tot vader Jawee de aarde beziet en ons ziet. En tot hij tegen Gabriel zegt, wat een vreugde, Gabriel. Tot ze samenkomen voor mijn heilig aangezicht. En tot ze tot me bidden en vragen in de naam van Yeshua, die alles volbracht heeft en betaald heeft voor ze. Onze hemelse vader heeft behagen in datgene wat we doen. Realiseert u zich dat? Dat is prettig. Dat is beter als u elke keer me realiseert, ik heb verkeerde gedachten, ik zit net zo in het vlees als elk ander. Daar word je depressief van, zeg nee, dat ga ik overwinnen, ik zal staan in de overwinning, want zo spreekt mijn God. Dat is een behagen voor God om dat te zien. En we zullen overwinnen. We zullen niet verliezen. We zullen overwinnen. Ja, wij zal weer behagen in u hebben, broeder en zuster. En in zijn volk Israël, wat afgedwaald is. Ten goede zoals hij behagen had in je vaderen. Ook onze vaderen, Abraham, Isaac, Jacob, hebben ook in heidendom geleefd daarvoor. En in ongehoorzaamheid geleefd. Abraham is daar uitgetrokken. Hij ontmoette God. En hij ging doen wat God gezegd heeft. Daarom is hij een vader van alle gelovigen geworden. Het is een vreugde om in die weg te gaan. Nou zegt hij, wanneer gij naar de stem van Yahweh uw God luistert. Dat is weer dat woord, ik heb het maar vet gemaakt, net als hier luisteren. Indien gij de stem van Yahweh uw God luistert door zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek, hey, de Torah, geschreven staan. Wanneer gij u tot Yahweh uw God bekeert met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Nou, dit is Torah. Vindt u dit vervelend om te lezen? Sommige mensen denken: ja, als we het Nieuwe Testament lezen, is het veel makkelijker. Heel die, die wet is weggedaan. Kent u die uitdrukking? Dat is natuurlijk onzin, want op grond van die wet van God, van zijn verbond, kunnen we nu nog prijzen en erop terugzien, want Hij heeft het beloofd. Alleen ik moet me bekeren. Ik moet hem weer in overeenstemming brengen met de Torah van God. Ja, ben u God bekeerd met je hele hart en met je hele ziel. Daar ligt de basis van waar we het nu verder over gaan hebben. Lieve mensen. Want dit gebod dat ik u heden opleg, is niet moeilijk. Hé, hey, dat is het antwoord van de net. Ik heb gevraagd: is het moeilijk? Wat zegt Mozes ervan? Dit gebod wat ik u heden opleg, is niet moeilijk voor u. En het is ook niet ver weg. Hoe ver weg is dat gebod ook weer? Wie weet het? Hoe ver weg is dat gebod van God? Dat gebod van God, dat is niet moeilijk voor u, het is ook niet ver weg. Het is niet in de hemel. Nou, dat is een leuke. Dat gebod van God is niet in de hemel. Zodat gij zou moeten zeggen, wie zal opstijgen naar de hemel en het voor ons halen, het ons doen laten horen, of dat wij het verbrengen? Er staat gelukkig een vraagteken aan. Want het is een onzinvraag. Het is gewoon een onzinvraag. Wie gaat er opstijgen naar de hemel om dat gebod van God te halen? Om het voor ons te doen laten horen, opdat wij het zouden volbrengen? Wie gaat het doen? Of is toevallig Jezua naar de hemel gegaan om het te halen? Ook niet. Er gaat niemand naar de hemel om het gebod van God te halen. Wat staat er in Romeinen 10, vers 6? Let op. De gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. En dan verwijst Paulus naar Deuteronomium. Zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen. Het enige wat hij toevoegt is Christus. Dat staat dus niet in Deuteronomium. Maar hij zegt wel, de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen? Nog een keer. Maar de gerechtigheid uit het geloof. Wat is nou gerechtigheid uit geloof? Wat is überhaupt gerechtigheid? Puur gehoorzaamheid. Als u stopt voor het rode licht, je rijdt rechts met je auto, je laat de oude dametjes voor op het zebrapad, dat is puur een weg van gerechtigheid. In gehoorzaamheid aan de wet. Gerechtigheid uit het geloof... Mooi hè? Je hebt dus gerechtigheid, gehoorzaamheid uit geloof. Want je moet wel geloven dat God de enige prachtige God is die iets vertelt. En zeggen, ja inderdaad, dat is de recht van de Koninkrijk van God. Zo gaan we wandelen. De gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Zeg niet in je hart, wie gaat er naar de hemel opklimmen, namelijk om Christus naar beneden te brengen. Of de Torah. Of wie zal in de afgrond, oftewel het graf neerdalen, namelijk om Christus uit de dood te doen opkomen. Wie moest er het graf in om Jezus uit het graf te halen? Dat is toch onzin? Hij stierf. En precies na het profetisch woord, drie dagen, drie nachten, heeft God hem opgewekt. Echt waar. God doet wat hij zegt. Wij rekenen op de gerechtigheid van God. Daarin hebben we geloof. God die spreekt, ook al twijfelen wij langs vele kanten. We moeten het leren. Hij zegt verder in Deuteronomium 30, het is niet aan de overkant van de zee. Waar ging het ook weer over? Gods Torah, Gods Wet. Zodat gij zou moeten zeggen, wie zal er oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen en het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. Is er iemand die naar Amerika moet varen om het woord van God te, te halen en ons te brengen? Vierde geen, geen simpele tekst eigenlijk. Maar eigenlijk maken we het ook een beetje belachelijk over mensen die zo redeneren. Want ze denken gewoon verkeerd. Moeten we het van de overkant van de zee halen? Opdat we het zouden horen en het zouden volbrengen? Dat woordje volbrengen vind ik wel belangrijk. Vindt u ook niet? U dient de woorden van God, die hij voor je gesproken heeft, te volbrengen. Durf u de om te zeggen? Wij willen niets liever dan de woorden van God volbrengen. Want zo komen we tot het doel van ons leven. God heeft ons zijn woorden gegeven opdat we zouden Leven, Dus de woorden van God doen, dat is leven. Al die andere dingen doen waarvan God zegt dat moet je niet doen, is dood. Wij willen leven. Romeinen 10, vers 18 zegt dan... Maar wat zegt zij? Wie is die zij ook weer? Dat is de gerechtigheid uit geloof. Wat zegt zij ook weer? De gerechtigheid. nabij nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs wat wij prediken. Dat zijn gewoon de woorden van Torah die wij prediken. En waar Paulus het dan over heeft in Romeinen, dat op grond van Gods Torah ook de verlosser is gekomen. De heiland, op wie we mogen zien, op wiens offer we mogen pleiten, omdat we tot de rechtvaardige gerekend zouden mogen worden. Want wie van ons is rechtvaardig? Toch niemand, zegt Paulus. Niemand is rechtvaardig. Tot niet één toe. Onze monden zijn vaak als een open graf, zegt hij. Alleen die uitdrukking al is heftig. Maar dat heeft dan te maken met de lelijke woorden die we spreken. Of de liefdeloze woorden. Nou zegt hij, de gerechtigheid des geloofs, wat zegt zij? Nabij nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Wat is dat eigenlijk, dat woordje woord? Ik heb er een klein erretje achter gezet. Als u het woordje woord leest in de Bijbel weet je vaak niet wat er onder zit. Of het is logos, of het is rema. Als we Johannes 1 lezen, in de beginnen was het woord, het woord was bij God en het woord was God, staat er dan. Hè? De christen hebben geleerd, in de beginnen was Jeshua, hij was bij God en hij is God. Dat is de christelijke leer. Hebben van Rome geleerd. Elke christen vraagt het maar, in de beginnen was het woord, hoofdletter W maken ze ervan, dat staat er niet, dat is dus inlegkunde. In de beginnen was het woord, maar daar staat in wezen, logos is het spreken. In de beginnen is er het spreken. Dat spreken is God nabij, dat spreken is God. Maar de christendom maakt van diezelfde zin dat Jezus de spreker is. Wonderlijk hè? Nou, het gaat er maar even om dat woordje nemen. dit is het woordje rema. Dat heeft te maken met wat je zegt. Dus, maar wat zegt zij, de gerechtige uit het geloof, nabij nou u is het rema, dat is wat er gezegd is. Want als het logos zou zijn, dan moet je vragen wie spreekt er. Als er staat in het begin was het spreken, dat was Yahweh die sprak, want hij schiep. Hier gaat het dus over Rema. Nabij u is het Rema dat wat gezegd is, dat is in uw mond en in uw hart. Dus wat gezegd is, moet je in je hart bewaren. Want zo is het gezegd. Zo staat geschreven. Dat is heel heftig, maar als je het weet, geeft het je een enorm vermogen in je geloofsbeleving. Nabij is het rema, dat is wat gezegd is, dat is in je mond en in je hart. Namelijk, wat gezegd is, het woord des geloofs, wat we prediken. Wat we prediken is ook gezegd. Dat is belangrijk. Alles wat wij doen en denken is, want zo zegt de Heer. Zo heeft hij gesproken. En die woorden, die maak ik in mijn hart. En wat in mijn hart is, dan heb ik het ook op mijn lippen. We zullen zeggen wat de Heer zegt. Hij gaat verder in Romeinen 10, vers 9. Want, zegt hij, indien gij met uw mond beleidt, dus dat wat je zegt, dat Jezus Heer is. En met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je gered worden. Zo, daar hangt je behoudenis vanaf. Zo erg is, zo heftig is het. Indien je dus met je mond beleidt, dat Jezus, wat is ook weer Heer? Ik heb het erbij staan, de Curios. Wat is Curios ook weer? Dat is natuurlijk weer een Grieks woord. Meester. Jezus is Heer, Jezus is Meester. Kent u nog een ander woord voor Meester? Messias. Rabbi. Rabbi. Rabijn. Heer, maar als je het rabbi zegt, rabijn is natuurlijk ook Meester of Heer, <lacht> maar rabbi, de iederachter is mijn Heer. En Yeshua zegt, zegt tegen niemand, Rabbi, want er is er één, en dat ben ik. Dus als wij over mijn Heer hebben, dan hebben we het over Yeshua. Wij zullen nooit een rabbijn, rabbi noemen. Begrijpt u de constructie die erin zit? We zullen nooit tegen een rabbi zeggen, rabbi, nee, dat is dan mijn meester. Zo eenvoudig is het. Dus hij is voor ons de enige rabbi, waarvan we kunnen zeggen, Yeshua, mijn rabbi. Want indien Gij met die mond beleid dat Jezus Heer is, je Rabbi is, en met je hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, dan zul je behouden worden. Het feit dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, en wij in Hem zijn, is ook onze zekerheid dat als onze dag komt, dat we ook opgewekt zullen worden, want we zullen op Hem vertrouwen. In zijn opstanding ligt onze opstanding. Waarom laten we ons dopen? Omdat we publiekelijk getuigen dat onze oude mens sterft. En we opstaan in een nieuw leven. Hey, halleluja. Een nieuwe mens is geboren. Dat is een geloofsdaad. Alle die met hem begraven zijn, zullen ook met hem opgewekt worden. We zijn geen ongehoorzame kinderen of maar dwaze maagden. Nee, we zullen handelen in geloof. Want hij zegt... God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Wij zullen dadelijk ook opgewekt worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, dan komt hij weer, en met de mond beleid je tot je behoudenis. Dus met je hart tot gerechtigheid, je doet precies wat God zegt. Wat zei Yeshua toen hij gedoopt werd ooit? En zegt Johannes de doper, heer wilt u mij dopen? Nee, zegt Yeshua, jij moet mij dopen. Maar wat was zijn toevoeging? Het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Dus zelfs Yeshua, die dan zonder zonde is... gaat toch de weg om te sterven en op te staan... opdat we hem zouden navolgen. Schitterend. Want met je hart geloof je tot gerechtigheid... en met de mond beleid je tot behoudenis. Dus zeggen en doen. Immers, het schriftwoord zegt... al wie op hem, Yeshua, zijn geloof bouwt... zal niet beschaamd uitkomen... Natuurlijk eh, niet, we komen ook niet beschaamd uit. Dat woord wat hier nou gesproken wordt in Deuteronomium 30 vers 13, daar staat van dit woord is zeer dichtbij. Dat woord wat geschreven staat in Deuteronomium 30, dat verbondswoorden, die zijn heel dichtbij je zegt hij. Ja, hoe dichtbij zijn ze? Dit woord is zeer dicht bij u in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. Dus je zal het woord zeggen omdat het in je hart zit en je doet het. Iemand die zegt, ja, de Sabbat is wel Gods dag. Ja, dat is wel zo, maar ik doe het toch anders. Dat is verdrietig. Maar zo ligt het met al de geboden van God. Want ze zijn gegeven om ons te doen leven. Het woord van God is zeer dicht bij u, broeder en zusters, Zo dicht dat het in je mond zit en in je hart om het te volbrengen. Want als het in je hart zit en je zegt het, zorg dan dat je het doet, anders ben je dwaas. De Deuteronomium 30, vers 15. Zie, ik houd u heden. Heden is heden. In die tijd was het heden. Ik hou u heden, het leven en het goede voor. Maar ook de dood en het kwade. Dit is een scheidpunt waar een mens moet kiezen. Ga ik de weg van het Koninkrijk van God leven, in navolging van Yeshua, of doe ik het niet. Hij zegt, ik hou je heden, het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade. Want we zijn verantwoordelijk voor wat we weten. En laten we weten dat we het weten. Doordat ik u heden gebied, zegt Mozes tegen dat volk, ik gebied je, het is een opdracht, om Yahweh uw God lief te hebben. Wie is Yahweh? Dat is je God. Alsof het er nog elke keer tussen gezet moet worden: tussen een tussenvoegseltje. Alsof de mensen elke keer, als ze de naam van Yahweh horen, dat ze zeggen: wie is dat Yahweh? Nou zegt hij: Yahweh, uw God. Er is geen andere God dan Yahweh. Amen. Als er maar één God is, dan is het Yahweh. Alle andere goden zijn afgoden. Doordat ik u heden gebied, ja wij uw God liefde hebben, hoe doe je dat? Door in Zijn wegen te wandelen en Zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden. Simpel is dat. En dan, opdat Gij leeft, het houden van Gods Torah is leven. Talrijk worden. Ja wij uw God, uw zegen in het land dat Gij in bezit gaat nemen. Zelfs in Nederland nemen we het land van God in bezit, want de plaats waarin we wonen is het erfgoed van God. Daar zullen de geboden van God gehandhaafd zijn. Vers 17, maar, daar komt hij, maar, indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert, doch u laat verleiden en u voor andere goden neerbuigt en hen dient, dat is een probleem. Hoe vaak gebeurt het niet in je leven, waarvan je weet, God die wil het zo voor zijn volk. En toch de misleiding komt, je kijkt om je heen en dan buig je toch voor de misleiding om het te doen. Wie kan er nog vrede hebben en vreugde in het doen van zonde? Naarmate dat je de Heer leert kennen, is de kleinste zonde, zelfs in je gedachten al een kwelling. Dus je vader, dit wil ik niet, ik wist het weg. Indien je hart zich afwendt en gij niet luistert, ...doch u laat verleiden en u voor andere goden neerbuigt en hen dient. Dan verkondig ik u heden dat gij zeker te grondig zult gaan. Niet lang zult gij leven in het land dat gij u na het oversteken van de Jordaan in bezit gaat nemen. Dus het hele volk dat staat voor de Jordaan. We plaatsen het wel een beetje over naar onze tijd, maar het gaat over Israël. Die staat voor Kanaan, die moet over de Jordaan heen gaan trekken... Maar Mozes moet nog even heel goed vertellen in Deuteronomium hoe het verbond van God in elkaar zit. Hij zegt dat als je je niet aan dit verbond houdt. binnen de kortste keren word je over heel de aarde verspreid. Je wordt gevangen genomen door de Babyloniërs, door de, de Perzen, noem maar op. Hoeveel ellende is er niet gekomen? Terwijl als ze trouw waren geweest, hadden de grenzen hermetisch gesloten te zijn. We gaan even door naar Paulus in Hebreeën. Paulus is natuurlijk een Torah-leraar. Hij vertelt echt geen nieuwe evangelie hoor. Echt niet waar. Wat Paulus zegt is nog steeds up to date, want het is volledig in overeenstemming met Torah. Hij zegt tegen het volk gelovigen, waar ga je het volharding nodig? Oh ja? Ja, om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Hoe kan je nou nog zeggen dat de wet weg is? Je moet de wil van God doen en aldoende ga je verkrijgen datgene wat beloofd is. Andere weg is er niet. Want nog een korte, korte tijd en Hij, Yeshua, die komt, zal er zijn. Hij zal ook niet op zich laten wachten. Ja, toch duurt het wel 2000 jaar. We leven nog steeds door geloof. We begraven nog steeds onze gelovige broeders en zusters. Maar we delen wel voor het graf de belofte die we hebben gekregen. We zullen het gebed van de gelovigen bidden tot we over het graf heen zien... want ons is de opstanding uit de dood beloofd. Dat is aan Gods kinderen beloofd. De opstanding te leven. Hij zegt, mijn rechtvaardige... zal uit geloof leven. Wie is dat, mijn rechtvaardige? Zit er hier ook eentje? Zet je hand eens op, wie hoort bij mijn rechtvaardige? Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven... Wij zijn rechtvaardig verklaard. Niemand van ons is rechtvaardig door zijn goede daden. Maar we hebben onze zonde erkend... en de rechtvaardigheid van Yeshua is ons toegerekend. We hebben het helemaal niet zelf. Het is ons geschonken door genade. Vader in de hemel ziet ons... en hij verheerlijkt je dan omdat je een rechtvaardiger bent. Mijn zoon, mijn dochter. Omdat we zo goed zijn? Nee, we zijn overdekt door de kleed van gerechtigheid van Christus... We hebben witte klederen aan voor Gods aangezicht. Hij zegt, mijn rechtvaardige... die hier in de samenkomst zijn... zal uit geloof leven. Maar als hij... mijn rechtvaardige... nalater wordt... dan heeft mijn ziel in hem... geen welbehagen. Zou u nou nog nalater willen worden? Niemand toch? Gewoon in zijn weg wandelen... dat is het toppunt van goedheid. Het toppunt van leven. God heeft welbehagen... Als die je ziet, Engel Gabriel. Hey, heb je het gezien? Dan noemt hij je naam. Inderdaad, vader, het is mogelijk. We kunnen rechtvaardige leven op aarde. Het is niet te veel gevraagd. Het is niet moeilijk. Dat heb je net gehoord van Mozes. Het is niet moeilijk. We moeten het gewoon doen. Doch wij hebben niets van doen, broeder en zuster, met nalatigheid. Wat een vervelend woord, hè? Mijn rechtvaardiger zal uit geloof leven, maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel, zegt God, geen welbehagen in hem. Doch wij, broeder en zuster, hebben helemaal niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, maar met geloof dat onze ziel behoudt. Hier zeggen toch, amen op: dit is wat we willen, anders zou je hier niet zitten. Anders je: nou, ik kan het op zondag ook doen. Nee, dat kan je op zondag niet doen. Je kan op zondag geen sabbat vieren. God kent je helemaal niet. Het geloof nu zegt Paulus een definitie. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en een bewijs der dingen die men niet ziet. Verstaat u hem? Het is het kernpunt waar geloof om draait. Het geloof is zekerheid der dingen die men hoopt. Zeg maar eens wat hoopt u? Even zalig leven, inderdaad. Dat krijg je na de opstanding uit de dood. De kern van het evangelie van Jezus Christus, het koninkrijk van God, is de opstanding uit de dood. Adam en Eva zijn door zonde aan de dood onderworpen. was geen redding voor. Er moest een rechtvaardige zijn die die weg zou gaan. Die de dood niet kon houden. Dus ook Adam en Eva hebben uitgezien op die rechtvaardige die komen zou. Messiaj. Al Gods kinderen hebben uitgekeken op Messiaj. Ook al wisten ze voor die tijd niet dat het Yeshua was, maar wij weten na Yeshua's opstanding en leven tot het hem is. Dus waar nog een jood naar uitziet, naar zijn messiach, daarvan weten wij dat het Yeshua is. Ook de jood van vandaag of morgen ziet uit naar zijn messiach. Alleen hij kent dit gedeelte niet wat wij hebben geleerd. En van de christenen wilden ze het niet horen, want die christenen dat zijn alleen maar hun vervolgers geweest. En hoe kan die Jezus van de christenen, waarvan ze zeggen hij is God, hoe kan dat nou? Want Yahweh is God. Ze maken van de Messias, van de gezondene, van de gezant maken ze God. Dat is de dwaasheid van de drie-eenheidsleer. Een jood kan er maar geen ene millimeter mee omgaan. Yahweh is God. Hij is de enige berachtige God. En Yeshua is zijn enige geboren zoon. Die door het te spreken tegen Maria verwekt heeft. Want God schept door het spreken. Hij bevrucht Maria, met het spreken. En als Maria zegt, mijn geschieden, naar uw woord, naar wat u gezegd heeft, is ze zwanger. Dat is een wonderlijke ervaring. Helemaal geen bijzonder iets dat je denkt, oh moet God dan gemeenschap hebben met een vrouw. Dat is waanzinnig denken. We hebben een scheppende God, hij spreekt. Door wat God gesproken heeft in zijn woord zijn wij ook veranderd. U en ik, of niet? We zijn echt veranderd. Dat gebeurt door het spreken van God. Nou, broeder en zussen, dat geloof in die woorden van God, daar gaat het om. Dat is de zekerheid, de dingen die wij hopen. Wij hopen op de opstanding de laatste dagen. Oh ja, weet je het zeker? Ja, daar hoop ik op. Hoe kom je nou aan die hoop? Nou, dat heb de Bijbel geleerd. We zijn natuurlijk in zonde uh, gestorven. Maar we zullen in rechtvaardigheid opgewekt worden. Op grond van het offer van Christus. De zekerheid, de dingen die we hopen. En het is een bewijs van de dingen die ik niet zie... Dus wat is nou geloof? De zekerheid van wat we hopen en een bewijs van de dingen die we niet zien. Een andere weg is er niet dan in geloof te leven. Want door dit geloof... Let goed op wat je nou hoort over geloof. Door dit geloof hebben al die oudjes getuigenis gegeven. Vanaf Adam, vanaf Henoch, vanaf Abraham, vanaf... Nou, noem al die godsmannen maar op uit, uit Hebreeën 11... Die hebben ook niks gezien. Ze kenden het woord van God en wat hun door hun vaderen gezegd was. En ze hebben dat in geloof vastgehouden. Ze zijn ook allemaal in geloof gestorven. Niet als bezittend, fysiek, maar uitziende op de opstanding uit de dood. De basis van het geloof is de opstanding uit de dood. Daarvoor moest Messias komen om dat te bewerkstelligen. Door dit geloof is aan de oude getuigenis gegeven... En wat zegt dan in Romeinen 8, 24? Want in die hoop, daar komt dat woordje hoop weer... zijn we behouden. In die hoop is onze redding. Maar hoop die gezien wordt, ja, dat is geen hoop. Want als hoop eenmaal gezien wordt... wat is het dan? Dan is het werkelijkheid geworden. Dus de dag dat we opgewekt worden... dan kom je ineens mij tegen, zeg je... Hey Willem, jij bent ook uit Grafisch. Ja, jij ook. Inderdaad, nou is onze hoop werkelijkheid geworden. Misschien zullen we dan zeggen, wat zie je er goed uit, knol? He, dan heb ik geen geest haren meer, ben ik neem blond weer. Maar goed, mijn idee hoor. De hoop die gezien wordt is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? De dag dat we opgewekt zullen worden uit de dood, dan is het werkelijkheid geworden. Dan hoeven we niet meer te hopen. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien... ...broeder en zuster, dan verwachten wij het met akkoord. We hebben het nu alleen nog in ons geloof. Maar er komt een dag dat we het zullen zien. Nu leven we nog in geloof. En daarom zullen we elkaar elke keer versterken in geloof. Nou zegt Paulus, evenzo broeder en zuster... ...de geest komt onze zwakheid te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen, naar behoren... ...maar de geest zelf pleit voor ons... Het onuitsprekelijke verzuchtingen. Heb je het ook wel eens gehad? Dat je, oh, je niet meer weet wat je tegen God moet zeggen. Nochtans, je kent zijn belofte. Je weet, God is trouw. En hoe vaak zitten we ook niet aan het einde van onze, hè, onze krachten. Hè, kent u het? Maar de geest zelf. Wat is de geest van God in ons? Door zijn woord is ons denken beïnvloed. Ons geloof is beïnvloed door het spreken van God. We zullen in onze moeilijkste periode vasthouden aan wat Gods geest ons geopenbaard heeft. Wij kunnen met onze geest vrede hebben met de geest van God en daaruit onze krachten putten. Zelfs al zijn we sterfde, zelfs al gaan we onderuit, de geest zal onze zwakheid hulp komen. De geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzichtingen. Je mag ook een zucht laten. Pff, ik vertrouw op God. Hij die de harten doorzoekt, dat is God, die weet de bedoeling des geestes. Het is zijn geest die het doet. Hij namelijk dat hij door de wil van God verheiligen pleit. Dus zelfs de geest van God begint ons gebed te ondersteunen, op te bouwen. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Zie je waar het op terugkomt? Al zitten we in het moeilijkste van onze weg omdat we God lief hebben, zal hij ons door zijn geest bemoedigen. Zelfs in onze zwaarste uren zullen we vrede kunnen hebben. Wij weten dat God alle dingen doet medewerken, ten goede voor hen, broeder en zuster, u en ik, die God lief hebben. En dan zegt hij erbij, die naar zijn voornemen geroepenen zijn. Nou, zeg eens eerlijk, wie van u is geroepen? Als zou je niet zitten... Je bent geroepen om tot hem te komen, naar zijn woorden te luisteren, zijn woorden te lezen en je daarmee te versterken. Echt waar. We weten dat God alle dingen laat medewerken voor u en voor mij. Voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen, volgens zijn plan, geroepenen zijn. Wat was het plan van God? Op grond van de dood en opstanding van zijn zoon, uit genade eeuwig leven te schenken. Prijs de Heer. Wat een grootheid is dat wat God ons geeft. We zullen tenslotte eindigen waar we begonnen zijn. Mozes zegt, indien gij dan tot Yahweh uw God bekeert, broeder en zuster... ...naar zijn stem luistert, overeenkomstig, alles wat ik u heden gebied... ...dat is gewoon de Torah van Mosje, de vijf boeken van Mozes, dat geeft hij aan. Gij en uw kinderen met geheel uw hart en met heel uw ziel... Dan zal Ja bij God in uw lot een keer brengen. Hij zal over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen. Uit al de volkeren naar wie een gebied Ja bij u God u verstrooid heeft: Israël. Wij maken er deel van uit. We hebben deel gekregen aan dat volk. Zelfs de belofte en de verbonden die aan Israël gegeven waren. daar krijgen we door Yeshua heen deel aan. En omdat we dat geloven, zullen we in dezelfde wegen wandelen zoals God het gegeven heeft. Zoals het thema is, indien gij u tot Jawee bekeert en naar zijn stem luistert. Zegt u amen? Dat is de basis waar het om ging vanmorgen. Prijs de Heer. Ja, zeg het maar. Ja, die volhard tot het einde. Dat betekent niet halverwege stoppen. Zelfs niet een dag voor stoppen, nee. Tot het einde volharden. De Heer die geeft je daarvoor genade. Amen.